Kent. Volgens de brandweer ontstond de brand in een kledingwinkel. Zo klonk het vlak na het ontstaan van die brand. Al die glas uitbreken. Ja, dat is niet normaal. Hoor. Boven het winkelcentrum wonen veel mensen in appartementen. Je hoorde net al een man schreeuwen dat de mensen die daar wonen naar buiten moeten. Voor zover bekend is dat ook gelukt. De meisjes die nu zijn opgepakt waren eerder vanavond al gespot bij een kleinere brand in een sportwinkel. Bij de straaljagercrash in Zuid-Frankrijk is de piloot om het leven gekomen. Tijdens een vliegshow aan het einde van de middag stortte het ding cirkelend in het water. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Eergisteren was er ook al een vliegtuigongeluk in Frankrijk. Toen kwamen twee mensen om het leven. Kinderen in de gazastrook worden vanaf eind deze maand ingeënt tegen polio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wilde eigenlijk morgen al beginnen, maar dat gaat niet lukken. De topman van de WHO roept op tot een humanitaire gevechtspauze van een week, zodat de kinderen kunnen worden gevaccineerd. En een grote verrassing voor fans van Taylor Swift gisteravond in Londen. De zangeres had een vriend uitgenodigd. Oh! Nou, je kan het niet heel goed horen, maar niemand minder dan Ed Sheeran kwam het podium op. De supersterren zongen twee nummers samen en ze was heel blij dat hij erbij was. Of mine. Nou, misschien dat hij vanavond ook nog wel het podium opkomt om een moppie mee te zingen. Na gister en vanavond treedt Taylor Swift nog drie avonden op in Londen. Het weer dan vanavond vooral in het oosten en zuiden. Nog regen, morgen en zondag zon en wolken. Het blijft dan droog bij 22 tot 24 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Let's is a god